Hallo, luisteraars, je luistert weer naar Ridderradio, Radio, naar Jaapio. En dit is Klettspraat, uh, ja, ja. Ik weet niet of jullie me kunnen horen, maar ik ben de in ieder geval, ja. Het is vandaag uh, donderdag, 9 april. 2026 En het is 7 uur Hé, <lacht> nou we zijn er weer wij. Kunnen jullie maar horen trouwens Ik zie alleen de operator Dread, Dread, Dirk zie ik staan Als het goed is Ja ja Voor de rest moet ik het ook maar rijden <lacht> Ja, ja. Het lijkt alsof er helemaal niemand is. Ja. Ja, pia, oh, Ja, die dan, die do, do, do. Ja, goede goedenavond allemaal. Ik zie niemand. Helemaal niemand. Helemaal niemand. Zet er ook mensen buiten de chat. Nou, die kennen het nu niet aangeven of ze me kennen horen, maar volgens mij loopt mijn stream gewoon. Als ik het tenminste goed zie. Hè? Ja, helemaal niemand. Het is zeven uur, toch? Ja, het is zeven uur. Mascotte is daar. Goeie avond, mascotten. Uh, welkom. Lekker praat. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb gisteren. Nou, uh, oh, je hoort me niet. Nou, dan weet ik het ook niet, maar mijn stream draait in ieder geval. Ja, ja, ja. Nou? ja, ja. ja, ja. Zeg me niet nou. Ik weet ook niet wat er aan de hand is, maar meer ja, plekken voor gewaarschuwd. Waar ze we wordt op verschillende, ja, ik bij ik, uh, maar, maar mij zie ik hem draaien hoor. Volgens mij draait hij gewoon. Dus ik moet even met mijn telefoon even kijken of ik mezelf terug kan horen. En zo doe ik dat altijd wel, maar even kijken, maar het zou kunnen hoor, ik weet het niet, maar. eh oh, een allemaal, ja. Niet een radio. De radio. ze dus even kijken. even kijken. Gewoon uh, nog een archief. Ja. En van vrouwen met een. Ja, inderdaad. Ja, die en degenen die ze verzamelden, die gaven ze weer door aan. Die, die gaven ze. Ja, ja, goed. Het was dus een heel, een, een heel georganiseerde samenleving. Ja. Waar, ze dus, uh, waar je verschillende functies had. Een beetje, laten we zeggen, in een piramidaal. Dat kan ook zijn. Het ja. kan ook zijn dat uh, dingen ze hem uh, vergeten hebben door het schakelen. Ja. Of in een ander systeem verzamelde dat voor de hersens van de hele woning, de woning. bijzijnswaarde ja. als je in het informatiesysteem uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja Ja, ik ah. kan er ook niks van doen. Ja, ja. ja, dus in de heide tijd, in de paradijstijd, had je om één kind te maken, had je 11.111 11 mannen nodig en minimaal 11.111 11 vrouwen. Ah. Het was een hele enorme piramide, piramide van die seksuele activiteit die, uh, gebaseerd op drinken van sperma en magla. Nee, nee, nee, een onderwerp, zeg. ze dertig dagen het sperma van iemand die haar zwannenmaat gedronken heeft. Zij helemaal compleet is. Hm, hm, Dat niet negen maanden later te waren. Zodat er een gezond is. Mm hm, Ja, Ja, nou, ja. daar uh, houdt het op, hè. Ja, dat was En misschien red. En dan, zeg maar, na de procreatie, zeg maar. gingen man en vrouw met elkaar? Uh, nee, we leven allemaal samen. Ja. Ook nog een keer. Ja. Ja, daar houdt het op. Oké, ja. Nou, daar houdt het op. Ik ben wel aan het opnemen, dus. Uh... Ja, Ja, Ja, Ja, ja. Het gros van die andere, dat zijn we het gros werd op dezelfde dag gemaakt. Zo, ja. ja dat is ook niet. Uh... Ah, yeah, ah, yeah, Mm-hmm. Mm -hmm. Mm hmm. Dat nou, is ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Hoor je me? Hé. Hey. Volgens mij ben ik in de lucht. Als het goed is, zijn er meer mensen op de chat dan alleen mascotten. Ik ben waarschijnlijk te horen, volgens de meesteren. volgens mascotten dan. Ja, ik ben nou kijk. twaalf minuten aan het draaien. Haha, oh, een vond het op de keyboard. En daar blijft er niet veel van over dan. <laughs> yeah, yeah, AliExpress, wat is dit nou weer voor? AliExpress. Even kijken hoor. Even deze openen. Ja, la la la la la la. Ja, ik hoor mezelf, ik hoor mezelf. Het is Ja, ik hoor mezelf. Ik heb hem maar weer uitgezet. Maar nu hoor ik mezelf ook. In Gypsy Star is er ook. Hallo, ik zie En iedereen die niet op de chat zit, maar wel meeluistert. Welkom, op kletspraat. Hé, hey, haap, ik hoor je. Ja, Eindelijk. Ja, Oké, okay, goed, maakt niet uit. We zijn er weer. Um, ja, alle luisteraars... Iedereen die luistert, welkom. Eh, ja, ja. Ze hebben een bestand, hè. Iran en Amerika. Alleen Israël gaat gewoon door. Waar, wow, die hebben er gewoon schijt om, weet je wel. En ik zou aan ze denken, als ze ons nodig hebben, dan zeg ik ook van... Uh, pff, dikke middelvinger als ik Jette was. Maar goed. Ja, ze bekijken het maar, joh. Ja, toch. Euw. Ja, ik kan wel makkelijk zeggen, het is mijn oorlog niet. Maar ik vind het... Uh, voor de bevolking vind ik het wel erg. Weet je. Ja, die mensen vragen er ook niet om. Niemand vraagt het om. Het maakt mij niet wijs. Dat er mensen zijn in de wereld die denken. ah, fijn oorlog. Spannend. Nou, ik vind het allemaal niks. <laughs> nee, ik vind het allemaal niet. Uh, ook al het treft het mij zelf persoonlijk niet. Ik vind, uh, ik vind niemand oorlog. Ik vind als je... Als je ja, ik vind dat ben je niet goed bij je hoofd, hè? Maar goed, laten we het daar nou maar niet over hebben. Want het heeft helemaal geen zin. Maar voorlopig uh, hebben ze een bestand. Maar nou ja, ik hoop dat het uh, rustig blijft, hè. Maar goed, ja, dat was vandaag ook wel lekker weer, net als gisteren. nee, je het, het filmpje kunnen zien, ja, kwaliteit is niet zo. Maar ja, ik bedoel, het, het is ook maar zo, hè. Ik ga niet gelijk al... Uh, een paar duizend euro uitgeven voor, voor iets, uh, weet je. Ik bedoel, stel dat ik het niks aan vind of het niet leuk vind. Zo'n droom, weet je. Nou ja, beeldkwaliteit is redelijk. Maar, ik uh, bedoel, ja, weet je, ik moet het ook nog een beetje leren. Maar ik was hem bijna kwijt, want daar kwam me in de duinen terecht. Dat ik prikkeldraad. Zal ik een, een plank liggen en die heb ik onder die... Uh, tussen het zand en de, en de onderste uh, um, prikkeldraad gedaan. Omhoog gedrukt. En dan wat zand weggegraven onderlangs. Onder dan gekropen. En uh, even. Uh, ja, toen kon ik een pak haar ongeveer een meter of drie verderop. En ik denk, nou weet je wat, de tweede poging ga ik gewoon in het midden. En dan ga ik, nou, toen deed er maar twee propellers in plaats van vier. Nou, ik heb ik hem bijna huis genomen. En daar heb ik hem even aan lopen draaien. Een beetje. En toen ging ik met nou een paar keer proberen. Toen deed ze het alle vier weer. Dus in huis. Dus, maar ja, honderd keer ga ik het wel weer doen. En volgens mijn broer als hij een camera erop hebt moet je registreren bij de RWD. Rijksdienst, weet ik veel wat. R.W.D., maar dat ga ik niet doen. Voor die, voor die paar keren dat ik het doe, want ik ga er niet elke week... Uh, voor, voor die enkele keer dat ik, dat ik met zo'n ding vlieg, nou, misschien... Nou, misschien één keer in de maand of zo, want ik, ik ga me er niet al te veel mee bezig. Anders had ik wel een duurdere gekocht. Deze was maar een tientje of zes. Uh, ik ga geen duizend euro's uitgeven voor zo'n ding, dan vind ik het gewoon niet waard. Nee, dat ga ik niet doen. En als je eens hebt meer dan 250 gram, dan moet je een, een soort vliegbewijs uh, halen. Nou, daar ga ik ook niet aan beginnen. Daar ga ik ook niet aan beginnen. Dus, uh, nee, joh, wat moet ik daarmee met een vliegbewijs? Alleen omdat er een camera op zit, belachelijk. Kijk, uh, oh, kijk, hier je, zegt hondje, uh, Sophia wordt morgen in Geslapen om half twaalf, oh jee. Ja, rondje was ziek, toch? Ja, ja. oké, okay, ja. Lullig, dus morgen is dat, dat is vrijdag, ja. Een zitten er nog extra reserve propellers bij? Ja, die zitten erbij, inderdaad, klopt. Uh, ik denk dat die aandrijven in die, in die uh, propellertjes, in die pootjes zitten, daar heb ik aan zitten draaien. Dan voel je iets tik, tik, tik, tik. Weet je van die tandwieltjes. En toen deden ze het. Ik denk, laat nou, ik dat eens proberen. En het werkte. Toen begint deden ze het. Ja, ik heb inderdaad een setje extra eh, propellertjes. Ja, dat klopt. En je moet je ze ook in een bepaalde stand zetten. Anders vliegen ze ook niet. Dan draaien dan wel rond. Maar dan gaan ze omhoog. In plaats van omhoog, omlaag of andersom. Ze dus moesten ze precies plaatsen zoals het op de afbeelding staat namelijk. Dus uh, ja, ja, ja sterkte met je met je rondje hipsie daar mooi, ja, nee, nee. ja, dus ja. Ik kan er wat meer op de achtergrond hoor. Ah, oh, ik zie het al. Als ik ventilator vond. Van, van de computer denk ik, ja. Zo klinkt het wat beter, dan zit ik wat dichter bij mijn microfoon. Hè? Ja, jongen. Zijn er ook niet zo leuk, maar ik ga er niet altijd veel van geld aan uitgeven. Huh? Ja, ja uh, zelfs met een low, uh, low budget camera of je niet zo goedkoop speel? Goed ding, denk ik niet te registreren. Nee, ik denk het ook niet zo. Hij is, hij is niet groot, hij, is, hij weegt nog geen, ja, ik denk 250 gram. En daar hoef je niet voor te registreren als er een camera op zit. Maar ja, ik denk dat dat onder de categorie speelgoed valt. En ik denk dat ze daar ook niet zo moeilijk over doen. Kijk, ga je, uh, je mag zelf, zelfs mee gewoon uh, in bewoond gebied vliegen. mits het maar niet boven grote is En niet bij mensen naar binnen leuk te gluren. Maar zolang je dat niet doet, dan is het niet moeilijk. En natuurlijk ook geen druk verkeer en zo. Ja, dan moet je het niet doen natuurlijk. We gaan in buitengebied of zo, of, of op een heel groot grasveld, voetbalveld of zo, of, uh, of uh, ja, in buitengebied of op het strand, want het strand, kijk, daar is behoorlijk breed nog. Dus, hé uh, hey Dirk, goeie avond. Uh, even kijken, was uh, dingen er ook? Uh, Marius, Marius, oké. Okay. Ja, ik kan niet zien, hè, want ik heb natuurlijk geen Discord meer. Ja, oké, als ik hem... Eh, dan, ja, dan gaat het fout. Dus ja. Dus, eh, het is gewoon een stand, maar, ja, top het, dat ik... Dan, dan, ja, dat is waar ik mee praat, met dat team speak, dat... Eh, dat gaat bij mij ook elke keer fout. Zo ja, jongen, weet je, het is allemaal boos, het allemaal mooi. Nou, daar ga ik niet aan beginnen want dat lijkt me alleen maar te ergeren. En dan uh, is een ding, uh, ja, ik moet er wel plezier van hebben. Ik heb wel eens overwogen om daar helemaal mee te kappen met dat internet. Maar ja, weet je wat het is, die vader, vieze, ik heb hier de gewoon... Je wordt gewoon gedwongen om het te nemen, een mobieltje ook. Maar... Je wordt gewoon gedwongen, eerst lopen ze je lekker te maken met allemaal gekke uh, dingetjes erop, weet je. En dan eh, maak ze allemaal apps dat je het wel moet gebruiken, anders kan je bepaalde, zoals DigiD, niet gebruiken bijvoorbeeld. Ik vind het bespottelijk. ik vind mensen die daar niks mee hebben met het internet, ook, ook gewoon zich eh, kunnen registreren overal. Nou, als je een bedrijf belt ook, je kan tegenwoordig bijna geen bedrijf meer bellen, het gaat allemaal via die klote e-mail. Eh, of eh, weet ik veel. Want eh, ja, een telefoonnummer hebben ze geen eens. En willen ze dat ze je app gebruiken van je, van je WhatsApp. En je hebt mensen die willen helemaal geen WhatsApp hebben, die heb je. Maar omdat er heel veel mensen allemaal ons in filmpjes en fotootjes sturen. Kan je dat een paar keer doen? Oké. Okay. zo dus af en toe. Maar je hebt mensen die doen niet anders, weet je. Ja. Je hebt die stelte schrijven, het is ook niet echt te bevatten. Ze is nog geen vier, maar ze heeft... Vergevorderde kanker. De, de, de hond dan, hè? Ja, dat klote, ja. Ik ga dat zijn fotootje of zoiets. Ik zal even kijken. Ah ja, dat is het in een wagens, ja. Al oh, een lief beestje zo te zien. Vier jaar is hij al heel jong, inderdaad. Zo jong. Oh. Dat is. Ja, we hebben ook uh, ons hoortje toen in laten slapen. Toen is ook ziek, twee, uh, drie katjes, daar ja. nou, eens is niet ingeslapen, die is zo natuurlijk uh, een uh, En die had een soort, ja een hersenbloeding ja, of zo. En dat beestje die lag, hij is dood in het mandje. Ja. Ja, dat was. Meneer. Ja. En kat hebben we heel lang gehad. Dat was als een kat, een mannetje. Een Sjoerd. Hebben wij heel lang gehad. Die hadden we nog in ons vorige, nou, daar is ik hier nagaan. Ja, die had ze al toen ik pas verkeering met haar kreeg. Dus hebben wij heel lang gehad. Dat ze ook al vier jaar dood zijn. hoor, die honden dan. Ja, die hondjes zijn ook alle twee niet meer. Die waren ongeveer veertien jaar zo. Ze scheelden een half jaar, maar ze zijn allebei iets over veertien geworden. Ze scheelden een half jaar met elkaar. Ze zijn ook ongeveer... ja, Iets van een jaar of zo naar elkaar overleden ook. Of een half jaar. Ja... Het is hoor, alles ineens wegvalt. Ja. Ja, ze gaat niet in je koude kleren zitten. En trouwens je huisgenootjes en je huisdieren. Dus ja, dat zijn geen leuke dingetjes, ja, toch bedoel ik. Het zijn ook levende wezentjes, hè. Je moet je niet onderschatten. Huisgenootjes. Ik word gek van die. en als ik daar, op klik, als ik daar. Op klik. Ja, ik moet gewoon de computer een keer installeren. Die is veel stabieler jongen. Als je hier maar wat aanraakt, dan is het ineens weer weg. Weet je. Dan blijf ik ook al wel uitzenden, dat dan wel. En ik neem het ook op. Ja, ik neem alleen mijn eigen programma op. Anders wordt het met te veel uh, En dat kost allemaal maar extra stroom ook. Als ik alle programma's ga lopen opnemen, dat schiet ook niet op. Hè. Dus ik neem alleen mijn eigen programma op om het te uploaden en dan eh, zat ze ook wel op een site ergens. Ja, dus even kijken of mijn koffie, eh. ik heb er nog een blikje bier staan. Zo ja, zijn we krijgen we een serie om 8 uur en om tot 10 uur van 10 tot 11, het eh, Dirk. Ik hoor gewoon de kinderen, ik weet niet of jullie het ook kunnen horen, je hoort gewoon buiten buitengeluiden hier. Niet normaal, zo gehoorig als het best. Zeker met een koptelefoon, dan valt het nog meer op en dan uh, is het heel eindelijk. ook die klok op de achtergrond. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik, ik hoor uh, kinderen op de achtergrond. Ik zie ze niet, maar ze terwijl de straat. Als ik dat luchtrooster, uh, uh, ja ik ga hem niet dicht doen, maar... Er zat een luchtroostertje door de lengte van mijn ramen. En nou, als ik die open zet, dan ja, hoort alles op straatje. Dat is niet normaal. En zeker met zijn koptelefoon op, dan hoort het al helemaal. En nou ja, zo in de woonkamer vind ik de klok niet echt eindelijk. Het valt me niet eens op. Want met die koptelefoon tikt die boven alles hard. Dus ja, vind ik wel, wel een beetje hinderlijk en vooral die stemmen buiten hoor. Als mensen langs lopen, die lopen te bellen of te praten. met Sommigen blijven zelfs voor het raam hangen worden ook gestoord van, ik stuur ze gewoon weg. Dus, ik bedoel, eh, ze willen ergens anders gaan staan, want eh, ik vind het wel hinderlijk als ik steeds stemmen hoor. Eh, ik zeg het nog niet eens. naar nee, horen. <laughs> dan is eigenlijk dan wel vriendelijk hoor. Anders heb je zo'n eh, zo zo kort lunch tegenwoordig. Oh. Mm. Maar goed. Ja, jongen. Maar in ieder geval wanneer ik kan stoppen, want ik heb mijn, mijn verlof. Ik uh, moet alleen even nog controleren, even nakijken. Uh, of dat de klopt. ik werk natuurlijk maar vier dagen in de week. Ik heb dan elke week vrijdag uh, vrij. Als het goed is, is 23 juni. Dinsdag 23 juni, mijn laatste werkdag. Dan gaan we allemaal verlofdagen in. Tot, tot, uh, tot en met 1 augustus. Nee, tot en met 31 juli. En dan ben ik 3 augustus officieel met pensioen, want ja, 1 en 2 augustus is het weekend, dus. Dus mag ik stoppen met werken, Maar ja, ik zit nu al te bedenken, hoe maak ik mijn dagen vol? Ik vertik het om te gaan werken, dat ga ik niet meer doen. En vrijwilligerswerk, ja, daar heb je ook je verplichtingen. Ja, dat ga ik niet doen. Ik wil me wel ja, een beetje nuttig maken. Ik ken altijd. Kijk, als ik een, een, een oud buurvrouwtje in de buurt heb en, uh, en die vraagt uh, of uh, boodschapjes worden wil doen, ben ik ook de broers en niet weet. Je. Ik bedoel, uh, als ik, uh, dat soort dingen kan ik doen, weet je. Maar, uh, ja. Of iemand helpen met iets of zo. In de buurt dus er, waren er best wel mensen hier die uh, oud zijn. Sleten, weet ik veel. Kunnen ook altijd nog vragen joh, of uh, weet ik veel wat. En een beetje contact met mensen zoeken, hè? dat scheelt ook een hoop, Dat ook. Tenminste, nog iemand wat tegen jou kan kletsen. Het is hier veel gezelliger dan in uh, uh, een je eentje zitten, ja. En daar is Els, hallo Els. Els is er ook. Ja. Nee, dat hele dag ten niks nou dat, dat vind ik niks. Ik bedoel, uh, ja. Ik heb ook vaak helemaal geen zin. Hè. Dat heb ik ook wel eens. Uh, vaak last van het helemaal nergens zin. Toen, toen heb ik wel eens, dan heb ik een. Allemaal plannen in mijn hoofd wat ik wil doen de volgende dag of zo. En dan word ik zo uh, wakker. En dan schiet het mij niet op uit. Dus dan kom ik wel mijn bed uit. Maar. Ja, en dan. Het uh, mag geen zin. Ik moet boodschappen halen. Nou ja, dat gaat het dan met moeite. En dan denk ik. Jezus, niet naar uit. Ja, jongen. En dan denk ik, maar nou, nou, ja, ja, hij mag geen zin die tatoeage. Ja, vissen, ja, leuk. Vissen. Ik doe het niet vaak. Af en toe vind ik het leuk. Maar ik nee. zou het nou niet elke dag. Er zijn mensen die het jaar in jaar uit doen. Elke dag. moet het niet ontdenken. Dan zit je je tijd even te doen met naar je dobbertjes daar. Of ik zo zonde van mijn taart. Af en toe is het leuk. Uh, ik weken. Ja, ik heb wel een visvergunning. Ik heb twee jaar een visvergunning. Ik heb nog niet één keer gered. Niet één keer. Ja, ik kom er gewoon niet van. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ik leg liever op het strand uh, wat dat betreft. Maar goed, dat gaat ook vervelen. Dat moet je ook niet te vaak doen. Dan heb je het ook wel weer gezien. Ja, een eentje fietsen. Ja, dat was wel leuk zo. ging wel leuk ja, Vroeger ging we door het Westland fietsen. Toen ik, eh, Het zuidwesten van Den Haag toen ging ik eh, door het Westland fietsen tot ook en weer terug of zo. Spoedijken, is gaat En monster. Ja, dat, eh, dat, vond ik wel eens leuk. En ja. Oh, oh, oh. ik ben met uh, de ben naar mijn werk geweest. Met de brommer, met de Snor-scooter. Uh, ja, dus, de auto laat ik lekker staan. Ja, ik ben gewoon met de auto naar uh, Kaartuin geweest, zo met die droom. Stond nog negen kilometer hier vandaan, god voor door, is. Dat is best nog een aardig stukje rijden nog. 9 kilometer heen en 9 kilometer terug, en ik zo dan. En ik dacht dat ik uh, zo was, ja, vergeet het maar. Maar het is ongeveer nog geen half uur rijden. Helemaal tot dan, uh, niet zo vrije hoeklaan, helemaal door de duinen heen. Tot je niet verder kan, dan kom je ook aan bij Camping Okkenburg, Het is allemaal gratis parkeren. Hè? Als je daar je auto neerzet, hier heb je, je leeft zo het strand op, zo even een stukje door de duinen, en ongeveer. 500 meter lopen of zo. Vier, 500 meter lopen en dan ben je op het strand. En als je nog een stukje zuidelijker loopt, dan kom je op het Naakstrand uit, op de handeltuintjes. En uh, dan zie je meer blote mannen dan blote vrouwen. Kinderen zie je dat helemaal niet. Maar in ieder geval, uh, er liggen meer blote mannen, ja die komen daar niet alleen maar rond de, de zonnebaren hoor. Dan komen er ook uh, voor andere dingetjes, als je begrijpt, wat ik bedoel. Met, <laughs> en dan kom je nog zuidelijker, dan kom je bij, uh, bij de, de, de, de zandmotor, de zandmotor. En dan kom je bij Monster uit, hè. Monster, ja. De zandmotor, ja. dat lag zo tussen kijkduin en monster in zo. Dus loop je zo een monster in en dan ga je zo richting uh, uh, uh, richting Hof Holland, dat zie je in de verte zie je al uh, al die raffinaderijen liggen die windmolens zie je dan van de hoek van Holland. De hoek van Holland daar, dat is, uh, vroeger was dat van Schavenzanden, dat is dat kanaal uh, gegraven, in Nieuwe Waterweg. Die werd toen gegraven, dan hoeft dus niet meer langs dat, uh, want dat Zuid-Hollandse eiland Het is niet altijd een eiland geweest. Dat het gewoon naar Zuid-Holland was, want daarvoor nou weet iedereen waarom is dat eiland niet naar Zeeland, waarom is dat eiland Zuid-Holland, omdat het niet altijd een eiland is geweest. Nou, je moest dan helemaal omvaren om, om dat eiland, uh, zeg maar, heen, om Rotterdam in en uit te komen. Ja, dus dus uh, ja, toen hebben ze dat kanaal gegraven en toen werd het een eiland, 150 jaar geleden of zo. De Nieuwe Waterweg. Dus ik moest een stuk kort ervaren naar Rotterdam toe. Hè? En ook van Holland is gelijk uh, ja, geannonceerd als eerst van uh, ja, Schavenzanden en, Zanden, en die, uh, ja, dat werd dan van Rotterdam. Hè? Stadsdeel van Rotterdam. wel heel lang trouwens hoor. En mascotte zegt, eh, vissen is alleen leuk als je wat vangt. Ik vond vissen bijna de Brouwersdam altijd leuk. Dan kon je op haring vissen. Elke inworp had je beet gewoon. Ja, dat is natuurlijk wel leuk. Maar inderdaad, als je niks vangt. Nou, ik heb toen ook jaren gevist. De, de, de laatste jaren dat ik viste, ving ik ook helemaal geen moe. Toen ben ik ermee gestopt. Toen ben ik weer eens gaan vissen. Ving ik ook niks. Of je nou helemaal gaan kloten. Nou, toen ben ik er ook mee gestopt. Ik heb eh, zeker 20 jaar niks ge... nou, meer dan 20 jaar niks gevangen. Vroeger wel. Vorentjes. Uh, af en toe een stekelbaars. Maar uh, ik okay. weet niet wat het is. Uh, het lijkt wel alsof ik er toen beter in was. Toen ik uh, of 14, 15 was. Maar ik heb... Uh, ja. In Frisland nog toch, een tijdelijke visvergunning, voor een week of zo. Ik heb ook niks gevangen. En dat kijk je ineens aan Maan ik denk, oh ik ga vissen, leuk. Maar ja, als er niks hangt is ook de lol er ik ga wel af hoor. Want dan denk je, nou ja, ja voor je ontspanning naar thuis kan, kan ik ook op mijn luie kont gaan zitten, ja toch. Dat schiet ook niet op, ik kan net goed in de tuin zitten met een muziekje en een biertje. Want dat, eh, dat schiet ook niet op, dus weet je wel. Dus zodoende, hè? ja. Maar ik zeg, het af en toe wat vangt, dus toch leuk, hoor. En ik ben niet iemand die zegt, ah, ik wil een grote vis, een snoek of, of, of weet ik veel wat. Weet zo'n beest, zo'n karper. Ja, dat maakt me geen bal uit, weet je, kleine visjes, eh, als ze het maar beet hebben. Ja, en nou eh, heb de gemeente alweer een campagne uh, om, uh, ja. ja, dat het zielig is hè, vissen voor die raakjes bek en bekken zo. De dan kant klopt het ook wel, ja, ze zullen het vast wel voelen, weet je niet. Maar ja, ik denk wel, straks mag je helemaal niks meer, weet je. Je mag dit niet, je mag dat niet. Je mag je wel helemaal uh, plots spuiten met drugs en alles, daar wordt niks tegen gedaan, want ze doen daar echt geen fico, ik geloof er niks op. Ze houden mensen alleen maar verslaafd om ze mee te, dom te geven, weet je, want dan verdienen die uh, luidaan, die zorg en zo, want ze houden het gewoon in stand. Maar ik geloof er echt in hoor, dat ze mensen ziek houden of ziek maken om er geld om te verdienen. Doe deze zorg, deze ziektezorgers weet je. Je mag uh, niet ongezond leven, maar ze willen ook weer niet dat ze te oud wordt. Dan denk ik, ja, wat willen ze nou? Je moet je tot 75 jaar werken straks, hè, dat willen ze dan. En waarschijnlijk houden ze tegen de eerste en tweede kamer. Want De andere partijen vinden het uh, wel welletjes tot 67, toch? Want die vinden het tot 70 jaar werken of 75, wordt al zelfs over gesproken. Maar uh, heel veel partijen die, uh, die vinden het maar niks. Gelukkig ook partijen uh, waarvan je het niet verwacht, die zijn er gelukkig ook op tegen. Dus ik denk niet dat we doorgaat, dan gaan ze wel wat anders verzinnen. Ja, weet je. Maar je wordt gewoon ziek gemaakt of ziek gehouden in Nederland. Uh, Om geld aan je te verdienen. Weet je. Want stel dat iedereen gezond oud wordt. Nou dat, ja, dat moeten ze zien. En ja, ze hebben liever dat je zo kort mogelijk uh, van je pensioen geniet. Dat je graag lood gaat luid gaan. En dan verdienen ze elkaar, weet je. Dan hoeven ze geen pensioen uit te keren. En mensen die ziek zijn houden ze zo lang mogelijk in leven om daarvan te kunnen profiteren. Maar mm -hmm. nou, dan zeg ik, als je dan toch niet meer te genezen bent, dan, dan maar de spuit <laughs> of de stekker eruit. Ten is dus dat goedkoper, als je het zelf wil natuurlijk. Ten is het dus goedkoper, en je en, hoopt, leed uh, minder. En, en, en het geld blijft in, in de belastingpot. pot Een keer andere dingen doen. Maar ik bedoel, uh, ja joh, uh, corruptie -so uh. Echt waar nou, hoor. Af en toe denk ik wel eens dat een die als misschien voor een deel toch wel gelijk hebben. Niet met alles, maar met sommige dingen denk ik nou, misschien hebben jullie wel gelijk. Dus eh, met sommige dingen wel eh, Niet met alles hoor, maar dan kom ik het wel eens onzinvaren. Dan denk ik, nou ja, als zit ik maar om op omkijk, want ik heb er vanmiddag naar zitten kijken. Dan denk ik, jongens, jongens, jongens, dan slaap dat nou nog een beetje. Op komen ze wel eens met dingen, maar ze noemen niet alles hè, alle oorzaken. Het is altijd maar één oorzaak. dat hebben maar een paar volgersgroepen. hebben het altijd gedaan. En dat niet alleen, maar met andere dingen. Ik, uh, ze schrijven altijd. Uh, ja, het kunnen meerdere oorzaken zijn. De problemen die er spelen, zijn. Nou, ik vind. Uh, die uh, mensen die met een dubbele mond praten, weet je, hou dan helemaal je mond dicht, vind ik dan. Als je het niet zei, wil je keer maar beter niks zeggen. Ja. Je moet ergens zo overtuigd zijn, maar goed, oké. Okay. Iedereen mag zijn mening zeggen, hoor. Daar gaat het nu maar we mensen expres onzin om uh, uitkranen. Om de mensen in de war te brengen of op een verkeerde been te zetten, dan eh, ja, daar heb ik zoiets weer zo. Ik fietsen, man. Ga ja, fietsen en kom nooit me terug. <laughs> ja, ja, ja, ja. Mm -hmm. Mm -hmm. Het was vorige week, was wat nou vorige week. Vrijdag, was het maar vrijdag of zaterdag? Meestal zaterdag. Ik, uh, ik denk: kom ik gaan als, uh, naar Delft met de tram. Nou, jongen, ik. Uh, ik, ik, ik. Nee, uh, ik was. Nou, laten we zeggen. In totaal heen- en terugreizen. Van mijn huis met de tram naar Delft en terug nog, nou, zeg 3,50 euro kwijt. Nou, dat was niks, toch? In 3 euro, dat was niet veel. Maar ik wel 35% korting, hè? of 34%, sorry. Als je 60 bent geweest, ja, krijg je 34% korting. Wanneer je nou in Rotterdam, dan je daar, dan, dan krijg je een gratis. Een gratis OV-kaart. Moet je wel registreren, natuurlijk, met een foto en alles. Zoals gratis reizen. Ja, niet, niet met de treinen, maar met, de, met de, de metro en de, de tram <lacht> en de bus. Je ja, had in Bedinghuizen ook van die visvijvers. Waar veel grote vissen zitten, waar je snel wat kan vangen, zegt die op zich Oké, een City. Een huis. oké. ja, maar goed, daar heb je nog wel eens wat mee kwijt. Kijk, dat is de lol ervan. Ja, uh, ja. Je hebt ook mensen die zwaar, die, die uh, ja, dat, dat wat noemen ze stropen dan. Het is zo'n visdraad met eh, zeg maar acht haakjes. Een paling te vangen. En dan noem je zo'n worm aan. Een levende worm. En dan kom je de andere dag terug en dan hebben acht eh, palingen aan of zo. Maar dat mag weer niet, want het is dan weer stroperij. Ja. En de wolven zijn ook toegenomen, las ik. De wolvenpopulatie is toegenomen. Jezus, mina joh, de wolvenpopulatie, ja, we zijn daar uit, via Duitsland, ja, het kan niet anders dan via Duitsland, misschien België, maar nou, ze zeg meestal via Duitsland, en er worden ook veel uh, jonge wolven geboren, nou, ik denk binnen, laten we zeggen, binnen 10 jaar, misschien uh, 500, 600 wolven hebben hier, ja, en dan krijg je net als met die wilde zwijnen. Ze lopen nou soms al over de openbare weg. Als ze in steden en dorpen terechtkomen, ja. moet je overal hekken omheen zetten. Nou, nou. Je hebt ook van die gekken die willen zelfs dat de bruine beren de veluwe mag rondlopen. Nou, dat ben je echt niet goed bij je paal zijn. Dat ben je echt niet goed bij je paal zijn. Die gaan er nou een bruine beer. Uitzetten in de Veluwe, Je ben je toch niet goed, goed snik. Dat ben je echt niet goed snik. Kijk, kijk, hier dan heb je een heel groot natuurgebied, zoals in Polen. We hebben ze hele grote bosgebieden, kijk, daar kan je het misschien wel doen, maar, maar toch niet hier, man. Nederland is veel te klein ervoor. Ja, of je moet al die boeren uitkopen, dan vol met uh, planten. Dan hoorde ik op de radio ook dat ze in madagaskar willen ze dan dus de natuur weer terugbrengen. Ja. Eh, eh. Maar ja, om daar bomen te planten duurt 40 jaar. Voordat die dingen eh, genoeg kooldioxide opnemen. Om de lucht schoon te houden. Maar ja, dan is ook alle vliegtuigen onder de grond te halen. Ze dus hebben het nog geen zin. Ja. En... Eh. Ja, weet je. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar. Een eh, schone milieu, ja. Het helpt alleen als de hele wereld eromheen eh, bijvoorbeeld. Ja. Dat moet niet de hele wereld doen. Kijk, het zal wel schrijden als u het zelf zou doen. Het zal wel een stuk scheiden hoor. Maar. Eh, dus denk je, uh, wat denk je van wat er van buitenland hier komt dan? Kooldioxide. Ja, <laughs> dat wil je niet weten. Ik <laughs> hey, denk daar eens aan, maar daar hoor je ze niet over. Ja, ik vind het allemaal een beetje, ja, ja, ja. Ik, uh, ja. Het houdt wel, maar dan moet je het wereldwijd aanpakken. Heel nou, aanpakken. Ja. Hoeveel landen, zoals Amerika, willen dat niet. Dat draait al de centen. En wat heb je dan al centen als jij de milieu vergold is. Ja, over 20 30 jaar eh, nergens meer wat kan verbouwen. En, eh, ja, en het, eh, daar on, steeds meer onleefbaar wordt. Wat heb je dan aan geld? Ja toch, daar heb je dan toch ook niks aan? Ja, dat gaat gasten Alleen de mensen die aan het nooit hoor. Echt ook in de toekomst niet, het zal nooit goed komen. En ze blijven allemaal geldbewust. Geldbewust. Je zou bijna uh, hopen dat er een God komt. Die, uh, die zegt, nou is het klaar met jullie. Zodat Jezus op aarde terugkomt en dat hij met zijn vuist op tafel slaat. Dan zou hij nou is af gaan lopen. Nou ben ik de baas. Klaar. Het is allemaal klaar met al die vervuiling, met die oorlogen. En eh. Uh... Hoppata. <laughs> ja. Ja. Ja, ik weet niet veel. Ik vind het allemaal. Uh... Even een slokje. hè hey. Het wordt nou een klein beetje donker gaat het maar worden denk ik. Nou het wordt morgen kouder hè? morgen het nog wel wat kouder. Ja, ja, ik weet niet wat ik morgen ga doen. Ik wil eigenlijk wat in de tuin doen, maar komt er maar niet van. Het is, uh, het is een bende in de tuin en uh, ik heb er steeds minder zin in om wat in te doen. Het is zoveel werk, ja, misschien laat ik het wel doen. Vaak ook iemand me de heiligheid uh, ja. ik, ik wil gewoon uh, makkelijk te onderhouden, is een beetje schofvrij en uh, één keer in de week weet ik veel. En klaar geen gesnoeien of gedoe, pff, of zo gedoe allemaal. En mijn gezondheid laat het ook niet toe, kijk ik merk wel. Uh, ik heb wel wat meer lucht en ik heb wel uh, het lopen gaat ook wat makkelijker qua uh, uithoudingsvermogen. Maar als ik me te veel inspan, dan uh, krijg ik er toch wel bijna hoor. Dus ik moet ook geen zware dingen optillen of, uh, even of te veel inspannen, want dan gaat het weer fout. Hè? Dus dat heb ik in ieder geval wel gemerkt. Als ik me te veel inspan. Dan gaat het niet goed, maar het gaat in ieder geval beter van met het roken. Ik vind het af en toe best moeilijk om niet te roken. of en ben ik er best trek in, maar... Nou, zolang ik het niet koop... Kijk, ik weet zeker, als ik het in haar zet, dan ga ik verschutten, weet ik wel 100% zeker. Dan ga ik echt verschutten. door de, uh, uh, ja. ja, maar ja, goed. We zullen het allemaal wel zien, hè. Ja. Ja. Nou, ik zie wel eens mensen op mijn werk, hè? Die heb ik al heel lang niet gezien. Die zijn al met pensioen of zo. Dan komen ze eens een keer langs na, na, na een paar jaar. Ja, sommigen. Jezus, je ziet ze gewoon dat ze opgeknopt zijn. weet je, Die druk is weg. En mensen, die hebben, ja, kunnen gewoon lekker een eigen dingetje doen. En mensen knoppen en zo, ja, dat zie je gewoon. Niet dat ze er altijd ongezond uitzagen, maar dat denk ik, ja, dat is een zozeer, maar wat, dat, ja. Die stress, of stress, ja, elke dag uh, vroeg op. Ik ken nooit goed wezen voor een mens. Maar nou, het blijkt dat, uh, ja, dat met die zomertijd, die klok. Dat onze tijd, onze klok had eigenlijk de Engelse tijd moeten zijn. Waarom hebben mensen is gemaakt om, het, als het licht wordt, om pas uit bed te stappen. Niet als het nog donker is. Dus je hele bio-klok. Uh, bio Wordt in de wagen geschopt. En zeker als ze de zomer en dan weer de wintertijd invoeren. Dan moeten ze gewoon lekker mee kappen. Geen zomertijd meer, geen wintertijd. Maar als ze de klok gewoon, laten we zeggen, een half uur uh, vooruitzetten in plaats van een heel uur. Hij zou het, het hele jaar laten staan en niks meer aan veranderen. Dus, in plaats van vijf uur wordt het half zes. Pas donker. In de, in de winter. En als we lekker zouden laten staan die klok. En dan niet meer terug of achteruit of vooruit zetten. Lekker zo laten het hele jaar door. En als het dan pas om half tien donker, ja, beter dan om negen uur. Ja, toch pas half tien donker heb je dan nog en een half uurtje langer licht. Maar in de zomer, als het uh, de wintertijd in de zomer is. En dan is het om uh, half vier al licht. Ja, dat is natuurlijk niet normaal. Weet je, dat is uh, om half vier, half vijf geloof ik. Maar nou, dat wordt om vijf uur licht. Nou heb je hier toch nog een uurtje langer donker. Ja, toch? Maar dat is, uh, ja. Het is heel raar, ik kom ook, ook uh, in het voorjaar makkelijker met bed uit zonder Omdat dat natuurlijk al vroeger licht is. Dus dan ga je makkelijker in je bed uit. En eigenlijk moet je naar het bed gewoon de zon op. Oh, gaat. En ja, wat je als je zon opkomt, nou, dan kan je in de winter lekker veel slapen. Dan ga je een uurtje werken en dan ga je naar huis toe. Ja. En de zomerwerking gaat wel volle acht uur. Ja, doe je toch zo. En ook uh, kwartaal werken dan iets korter of langer, het erom. Lange is of langer donker, maar geen zomertijd en wintertijd meer. Gewoon één vaste tijd voor het hele jaar. Ja. En dan gewoon... Ja. Ja, luidjes. Het is alweer een topverdorie of zo. Nog vijf minuten. En dan is het alweer... het, eh, is vijf voor acht. Gewoon anders gaat die tijd harder. Ik zie niet veel activiteit op de chat. Nee. Ja. <laughs> Ik zie Cindy niet. Nee. Ah, zo komt zo lang daar. Ik zie Danny ook. Nee, Danny die luistert misschien wel. En Jacco waarschijnlijk ook. Ja of te laat. Dat is dat kunnen soms. Mensen kunnen het ook vergeten. Op weleens, zeker als je met iets bezig bent, dan zit je daar helemaal niet bij stil of zo. Ja, of ze moeten werken of zo, dat ken je ook natuurlijk. Ja, zo hoort het dan Een dread die zegt uh, nee, gewoon op West-Europese tijd. Want het beste klopt met de zon, dat is de Engelse tijd. En hebben geen zomer- en wintertijd. We hebben nu zomer- en wintertijd. Nu is het gewoon afschaffen. Wat we nu zomertijd noemen, is de dubbele zomertijd. Ja, dat klopt. Omdat, omdat wij eh, al een uur voorlopen ja, met Engeland. Want we horen eigenlijk de Engelse tijd aan te houden. Maar toen de oorlog kwam, Tweede Wereldoorlog, toen hebben we de Duitse tijd gekregen. En dan, eh, toen hebben ze de klok nooit meer teruggezet, alleen de zomer- en wintertijd hebben ze toen afgeschaft en in 1977. Toen hebben ze weer de zomertijd en de wintertijd ingevoerd. Wauw, goed evening, zegt eh, zegt Toen zei Het is wel een beetje belachelijk dat de klok nu. De tijd zat van Oekraïne en in de winter die van Berlijn <laughs> ja dat is inderdaad eh, idioot ja, dat ben ik met je eens. Hé hey, Sinri, ik zeg Els. Ja. ja, dat is ook raar ja. Nee dat zeg ik de Permanente Engelse tijd dat zou het beste zijn, dat ben ik helemaal met je eens. Maar voor oorsprong hadden we ook de Engelse tijd. Want in Portugal hebben ze het ook, hè, de Engelse tijd. Want je, je ziet het ook op de kaart. De Portugal, die steekt een beetje uit. Als je zo voor de kustlijn van Frankrijk. En dan kom je een stukje Spanje en dan kom je Portugal. Steekt wel meer uit naar het westen toe. Maar van oorsprong horen wij ook de Engelse tijd. Hè. Ik weet niet Frankrijk er ook eigenlijk bij hoort. De Engelse tijd. Want ja, als je een lijn naar beneden trekt naar Zuid-Afrika. Die hebben dezelfde taart als hier ongeveer. Ja, Sinri. En Dirk, ja, oké. Okay. Ik ga zoetjes aan afscheid van jullie nemen, want het is nu. Kijken, twee minuten voor acht. En ik heb geen sunset gezien, het zou kunnen dat zij luistert. Dat ken ik natuurlijk ook, hè dus ja we gaan elkaar heel rustig afscheid van jullie nemen yes Oh, al oh, nee nee deze toch ja ja oké jullie en het is, ja, het is uh, ja, la la la la la la. Ik ga zo het licht aan doen. We hebben nog één minuutje, lieve mensen. Eén minuutje. En dat duurt twintig seconden. Het, tussen wat ik nu zeg en wat jullie laten horen. Dus wat jullie horen is twintig seconden geleden. Dus dit is een bericht uit het verleden. Ja la, la la la la la la la la la la la la la ja la la la la la la la la ja, la Oké okay, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Veel plezier met Sindri en, uh, en met Derek om tien uur. Nou zeggen, tot dan volgende keer. Bye bye.